Maar te bestellen. U zegt gewoon hoeveel wat voor, u kunt ons altijd bellen. Het liefst een beetje in de buurt. En graag komt op betalen. En woont u heel ver weg, nou komt het al maar zin.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 nog oké okay. daar gaat hij nog. jongens wacht nou even la, la, la, la, la. La, la, la. kom ik daar gaat hij nog een keertje dan nog een keer met zalen dat, dat ene woordje pizza moet hier door de ramen knallen dus roep zo hard je kan we hebben niks aan van die zachte maar hou je koppen even dicht als ik roep even